Hebben... Nee, hij zou zelf ook niet lopen. Maar goed. Uh... Nou, nee, zo is hij niet hoor, de je Star. Ja, inderdaad. Uh, dat heb ik ook wel eens gelezen. Maar ik hoop niet, want... Kijk, als je broer, dan komen er ook een hoop op je af. Maar wat er nou straks op mij afkomt, is dat ik in de uitzending, uit de uitzending word gegooid. Dus voor die tijd gaan we zo meteen luisteren naar Herman en Daan. Ik weet niet of Herman in de uitzending maar maar Daan gaat meestal Herman bellen in de uitzending. En dan kunnen we helemaal te horen met zijn muziek. Ik hoop ook maar dat Helmand met zijn muziek is. En daar krijgen we Guus vanaf 12 uur tot 1 uur met zijn uitzending. Dus, beste mensen, tot volgende week. Dit was Dirk uit Zeeland. Niet uit Nieuw-Zeeland, maar uit het oude Zeeland. Uit Nederland, dus het zuidelijkste puntje van Zeeland. Ja, inderdaad, wie zegt het alweer de groetjes. En. Oi, oei, tot de volgende week bij Dirkie weer. En dan gaan we nu luisteren naar Daan en waarschijnlijk, ja ik weet wel zeker, denk ik wel, Herman. Daan Herman. Oei, oei oei oei. En nog eens. I'm not going Hallo ja, hallo, hallo, hallo, en welkom mee. He. Ja, het, het lijkt of je net een kanaal hoort he. Hallo? Hallo? Hallo? Misschien moet ik meer kanalen openzetten hè. Hallo? Ja, ik denk dat ik een kanaal extra open moet zetten, hé? Maar ja, dat komt omdat Hemel er niet is. En Hemel kanaal staat nog open, hé? Zal ik helemaal zijn kanaal gewoon eens dicht doen. Maar dat vind ik ook niet zo goed, hè? Kijk, helemaal is namelijk naar de dokter. En, eh, ja, dat kan lang duren, dat kan kort zijn, he. Kijk, als het kort is... Dan kan hem komen en dan hoef ik niet op te letten als die komt, hè. Ja, want stel je voor ik de hele tijd zo'n motto opletten wanneer die komt, dan, dan, Dan wordt het heel ingewikkeld. Dan ken ik het hele programma, ken ik het wel helemaal aan elkaar en bij elkaar en hoe dan ook, kan ik het aan elkaar plakken, hè. Maar hè, dat kan dus niet, want het is lijf, hè. Het is lijf en ik kan je er niks meer aan doen als het gebeurd is. He? Dus ik, ik moet ook nog de hele tijd opletten dat het gebeurt of dat het niet gebeurt. Of dat het wel gebeurd is. Of dat het nou net zou kunnen gebeuren en dan moet het niet gebeuren. En je kent dat hele gebeuren hoe dat werkt. En, en dat is eigenlijk best wel ingewikkeld. Want ja, je moet je voorstellen, ik heb pas zoveel knopjes. nou ja, wat zal het zijn, hè? In een jaar of vijftien of zoiets. En eh, ik ken er nog steeds geen wijsheid, hè? Je, je moet je voorstellen, ik zit hier achter een ding, hè? En dat heb allemaal ronddraaiende knopjes, hè? Die kun je alle kanten opdraaien. En eh, ik, ik heb ook eh, dingetjes die ik keer omhoog en naar beneden schuiven. En dan heb ik nog knopjes dat je het allemaal los aan en uit kan zetten. En ik ken het ook weer bij elkaar voegen of weet ik veel wat. En ik kan het ene naar je koptelefoon en het andere naar weet ik veel wat en zo, eh. Ik ken het allemaal niet echt goed genoeg om te weten waar ik het over heb. Maar je weet waar ik het over heb. Kijk, en dan, dan heb ik toch een punt gemaakt, hè? Dat je het soms niet helemaal hoeft te snappen om het toch te kennen begrijpen. Hé, want sommige mensen denken dat ze het helemaal moeten snappen. Nou, ik zal je vertellen, er is niemand op deze wereld die het allemaal snapt, hè? En dat zijn mijn vader vroeger altijd al en er is nog steeds echt heel weinig veranderd. Mensen zijn nog steeds even dom als dat ze waren. Want ja, ze zijn slim, hè? Als het ze zelf zo uitkomt. Maar als we dat nou eens gaan doen voor elkaar, hè? Dat je gewoon iets doet voor mekaar. Dat je er gewoon voor gaat, hé. Dat het niet uitmaakt of dat je er wat aan overhoudt, maar... Dat wat je er dan overhoudt... Dat is meer geld waard als... Goud. Of diamanten. Of Geld. Ja, want ik, ik weet niet wie het weet hè, ik, ik, ik loop heel vaak met die jongens op de straat en die jongens op de straat die zijn alleen maar geïnteresseerd in geld hè. En eh, daar kunnen ze dus allerlei rare dingen mee doen hè. Dus ik zeg altijd maar zo hè, tegen alle mensen Geef die jongens nou geen geld maar geef ze dingen hè. Vraag wat ze willen. En als de ene zegt: gewoon, Ik wil een grammetje wiet, dan haal je dat gewoon even voor hem, he. en dan geef je hem een grammetje wiet. He. Kijk, want die jongens zullen nooit zeggen: Nou, ik, ik, ik wil wel een pakje soos of zo. He. Ja, dat zeggen sommige van die jongens, he. en dan kun jij dan als gewoon iemand niet zomaar krijgen, Dus dat kun je dan ook nooit geven. Dus als die jongens nou zeggen van nou, een biertje, geef ze een biertje. Als ze zeggen, geef mijn maar een grammetje wiet, haal dan even een grammetje wiet. En dan kun je zien dat zo gauw ze het weer helemaal geniet. En dan denk je, wat is dan nou neutraal. naar de komp? Omdat in het meeste gevallen zijn de kerels. Die over straat zwerven. Ja, die vrouwen komen meestal wel ergens onder het dak. Maar je wil niet weten wat ze daar soms voor moeten doen. En dat gun ik ook niemand. Dus voor de dames die op straat lopen, heb ik altijd mijn zoldertje. Ja. En ja, ik, dat is dan zoiets, hè? Dan moeten ze wel binnen twee dagen zorgen dat ze ergens anders zijn, hè? Want ik ken er eigenlijk niet tegen als er andere mensen in mijn huis zijn, hè? Maar ik vind het wel heel vervelend wat ze met die dames doen, hè. O of met die heren die doen alsof ze dames zijn, of die dames die heren geworden zijn, of die heren die dames geworden zijn, hè. Dat is niet mijn ding, hè. Mijn ding zit er nooit in. En zo moet het blijven. Dus mensen, als jongens, zowel als meisjes, om geld vragen, vragen er sowieso niks voor terug. En als ze om dingen vragen, brengt ze dan even. Het is voor jou een kleine moeite. En voor hun een ongelofelijke gunst. Ik wou het maar even gezicht hebben, hé. Ik ga ook Sweet soort van de schilderijen picking style, schilderijen. Dat is met twee vingers. MUZIEK <middels> Geweldig, hè? Nou, ja, dit was Elisabeth Cotton, hè? Je, je moet het maar weten. Nou, Elisabeth Cotton, en ze speelde met twee vingers. Dat is toch geweldig? Hé, dit is echt geweldig, hè? Mannen zoals ik genieten daarvan, hè? Nou ja. Hé, laten we verder gaan. Je moet namelijk altijd ergens over gaan. Anders blijf ik niet volgen. He. Je moet wel een soort van sporen hebben. Dat je niet de hele tijd je afvraagt waar gaat het naartoe. He. Je wil altijd ook enig idee hebben. Een soort houvast. Dat je er iets mee denkt te kennen. Dat ken je altijd, maar... In, in, in het programma van vanavond ken ik je ook helemaal niks garanderen, hè? Wie weet krijgen we zometeen alleen maar orgelmuziek. Ja, niet omdat ik dat zo mooi vind, maar... Gewoon omdat dat... Het enige is wat ik nog kan vinden. He. Je moet je voorstellen, he. die Guus, die heeft weer alles veranderd. He. En sinds ik hier binnen ben, he, zit ik alleen maar te zoeken naar de muziek. Want als eerste kreeg ik het bericht dat Herman er waarschijnlijk niet zou zijn vanavond. Omdat hij naar de dokter moest. En ja. Daar zit je dan. En dan denk ik altijd van, nou, dat kan ik dan vullen met muziek, hè. Dan hoef ik niet zoveel te zeggen. Nou zeg ik sowieso al helemaal niet veel, hè. In ieder geval, ik hoop van niet dat je nog steeds blijft luisteren. Want dat is wel gebleken uit onderzoek, is dat hoe niets zeggende iets is, hoe meer mensen er luisteren, dan wel en of kijken. Ja. Dus, eh, nou, je, je, je moet je voorstellen, hé? Je, je hebt nou dat je, hoeft je niet eens voor te stellen, je kan, kan het je wel bedenken. Nou ja, nou ja, hoe moet ik het nou ja, maar stel je voor, hè. Dat hoeft niet, hè? Je, je kan het je gewoon ook bedenken, maar dat, dat het gewoon zo is, eh, dat het eigenlijk allemaal anders is als dat jij denkt dat het is, hè? is het dan zo? Ja, want dat zijn de, de, de vragen, Wat, waar de moderne mensen mee te kampen kunnen hebben. En ik, ik wil niet zeggen dat, dat jij daarmee te kampen hebt. Wie weet ben je wel helemaal geen moderne mens, he? Ja, ik, ik, ik kan het ook niet allemaal weten. En het feit aan radio is dat er geen plaatjes bij zitten. Want als er plaatjes bij zouden zitten, dan zou ik soms helemaal kunnen wegrijzen. Op het plaatje wat ik dan zie. En dat heb ik heel vaak, hè? He? Tot ik, ik daar op een keer weg reis, he op, op, op plaatjes die dit dan zie. Maar ja, he, soms ook niet. Nee, het is eigenlijk altijd een beetje anders. He? Stel je voor, hè? Dat ik, nou ja, dat hoef ik niet voor te stellen. Ik weet het zelf. Ik heb er zelf bijgestaan. Ik heb het zelf meegemaakt, hè. Ik was er bijna een beetje aan gewend he? ...dat bij alles wat ik dacht hè, ...en bij alles wat ik hoorde hè, ...dat ik er een beeld bij kreeg he? ...ja je moet het je voorstellen als een soort tekenfilm... Ja, ...het gaat helemaal nergens over hoe deze uitzending... ...want ja Herman is er niet in. Die, ...die weet er altijd wel enigszins een richting aan te geven... Door ze roer hier of daar een beetje bij of dat ja, tegen te sturen, dat is wel het jammer, hè? Dat ik hier nu alleen zit, dat je alleen maar naar mij kan luisteren. Ja, ik had zo graag, hè? Als jullie allemaal een keertje kwamen kijken bij die jongens onder de brug. en dan zou u met z'n allen ook een fijne avond kunnen hebben. Is samen kunnen zijn. Maar ja, waarschijnlijk mag het vanmorgen af niet meer, hè? Hey, van morgen af mag je misschien maar met tien mensen onder de brug tegelijk een tijd zijn, he? Ja. Dat gaat een nieuwe werkelijkheid worden, he? Max, Maximaal. Tien. Is wel heel makkelijk, hè? Jo, sommige mensen van die jongens onder de brug, die kennen dus niet goed tellen. En die hebben dat allemaal geleerd, hè? Aan de hand van hun vingers hun pinken en hun duimen. Voor zover ze dat nog hebben. Je want er zijn een jongen, hé? Die is ooit een pink verloren, vanwege dat hij met de foute vrienden omging. En die heb ik nog steeds niet tot tien kunnen leren tellen, vanwege dat hij die, die pink mist. En iedere keer als ik zeg dat wat er niet is, is tien. Dan zegt hij oké, okay, tien is er niet. En alles boven ook niet. Ja, wat kan ik daar dan tegen brengen, hè? Neger is ook best wel veel. Of kan je dat tegenwoordig ook niet meer zeggen? Ik weet het niet. Je hebt oude mannen. Je hebt oude vrouwen. Ik, ik, ik ga voor de oude vrouwen old woman in this town keeps telling her lies on me and oh baby it ain't no lie maybe y'all know that and there's a little story behind this song my mother worked all the time and this lady lived next door to us I'm from Chapel Hill North Carolina that's where Bali raised well when I was living there a little girl all of this happened <laughs> My mother go out to work every morning and this lady next door, Miss Mary, she'd look, right, look on the children when the mothers go to work. And if there was fighting or anything, she'd get into it and stop them. So she told my mother one time that I talked back to her. I say, hey, sir, My mother punished me. She made me stay inside of the yard. She wouldn't let me go outside of the yard, she would let me have any company. And I don't know how long mother punished me, but anyway, if it wasn't but a day, it was too long with me, And this lady, Miss Mary, I thought a lot of her. I, I just loved her, but when she told my mother that on me, I didn't feel towards her like I always did. <laughs> I lay in bed at night and cry and wonder why Miss Mary would tell Mama that my mother didn't lie her children to, to talk back to old people. You know, older people, you better not, and she'd hear from it. And I I was afraid to do it. I wouldn't do a thing like that then. I don't know what I might do now. <laughs> so anyway, I lay in bed at night and just cry. And a little verse come to me, and this is the little verse. I'm gonna sing it once, then I'll ask y'all to sing it with me. I'd sit on the end of our porch in Chapel Hill, North Carolina, and I'd play and sing this song as loud as I wanted to. And she would say to me, they called me Sis, she said, Little Sis, that thing is a pretty song. Well, you know what I'd want to say, don't you know? Don't you know what I'd want to say? It's about you, but I couldn't say it. <laughs> I dashed him and said that if she'd tell my mother that I said that to her. <laughs> I guess my mother would have punched me up for six months then. My mother died and she didn't know what it was about. I was dancing to let her know this song was about Miss Mary. Miss Mary died and she didn't know it was about her. So now they both is dead and I'm playing and singing as much as I do. <laughs> I'm going sing the verse, and if anyone in here knows it, sing along with me. Now listen. There is one old woman, Lord, in this town. Keep her telling her lies on me. I wish to my soul that old woman would die. Keep her telling her lies on me.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 Oh, baby, it ain't no love Oh, baby, it ain't no love Oh, baby, it ain't no love I know this life I'm living is very high Now can't you sing that? Come on Oh, baby, it ain't no love Oh, baby, it ain't no love Oh, baby, it ain't no lie, I know this life I'm living is very high, not once more. There is one old woman, Lord, in this time keep on telling her lies on me. Wish to my soul that old woman would die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 Oh, baby, no lie. Oh, baby, no lie. Oh, baby, no lie. I know this life I'm living very hard. Nou, dat was weer een duidelijk voorbeeld van... Hoe vrouwen, hè? Hoe vrouwen eigenlijk gewoon ook kennen zijn. Hè? Het is net een soort prehistorische drillrap. Drillrap, ik weet niet of jullie weten wat het is, drillrap. Maar dan ga je mensen het meest ongeweldige toewensen, zou ik maar zeggen. Dus dat je mensen zegt, jij moet dit en dat overkomen. Of, of, of, of jou, eh, die, die, die maken we er helemaal eh, ja, een andere persoon van, zal ik maar zeggen, op een nette manier, hè. Ja, als ik een trillrapper was, dan wist ik het wel, hè. Dan, dan, dan, dan zou ik het zo weten, hè. Dan, dan zou ik zeggen, zoals ik het zou zeggen, hè. Dan, dan zou ik weten waar het over ging. In ieder geval denken, hè? dat zou ik dan denken. Maar ja, het is zo dat je meestal niet weet, hè? Wij zelfs als je denkt, weet je het niet, hè. Ik heb al zoveel dingen gedacht, mensen. Echt waar. Het is echt gewoon, hè. Ik, ik, ik, ik ben zelf ook wel eens jong geweest, hè. Niet zo oud als die vrouwen, hè, maar schijnbaar dragen vrouwen dat tot heel lang met zich mee, hè, die drillrap. Drillrap is meer iets voor jonge jongens, hè, die, die niet begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en, en of het wel nodig is, hè? Dus ja, het, het, je weet het niet, hè, Drillrap, maar, maar, maar eigenlijk deze mevrouw, hè. Die, die we net hoorden. Die, die hoorde je daarvoor ook, maar toen was het nog minder drilrap, hè. Dit was echt drilrap, hè. Van ik wil iemand anders wat laten overkomen. En daar hebben die Engelsen, volgens mij, ook een keer wat op bedacht, hè. Dat is zo'n mevrouw, hè. En die kon dan heel mooi zingen, hè. Ik weet nog heel goed, he. iedereen kende dat liedje. Dat was wat heel anders dan hè. Dat ging zo van. Wie zal overkomen? En dan ging het nog verder. Wie zal overkomen? En dat was dus helemaal een liedje dat ging over overkomen hè? wat je allemaal kan overkomen. Hè? En eh, dus we zongen het allemaal braaf mee. Maar ik zal je vertellen, tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet waar het over gaat. En eh, dat is eh, net zoals met drilrappen.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 Thank yeah. you. Yeah. Kom ik bij of ik splash mijn space? ga aan de bek en ik heb masqué. Kom met de G en ik maak een twee, Double op deerst en ik plus met 1. E. Shoot er eens boos en post met meteen. Kent in de dash, dus die dash Ik Idiot is dom en hij dropt zo'n con. Op bus ik, op de run. Zo so, geen feest, maar de splash voor van, Kom, zoek mij en de wijk mijn kwijt. Die kent uit mij, maar ik heb geen tijd. Je pistel op mij als je vraagt maar jij. Weet uh -huh. niet een Tories, want je wordt gevoerd. Ik heb die zachte hartjes voor je long. Brada, heb zachte hartjes voor je long. En dan was pull op die die nigger Als ik kom met die neger, ik die kon. Of ik trek voor je maatjes, scherp dan het gevoel. Kom met de Tory actief op die job. Raad dan niet slapen, riezen naar de ton. Niet te voor praten, dippen in je long. Op niet praten, want ik heb niks. Maar dan zijn para, zoeken naar kloeshoe, brengen je huis. dus zo met buis, shoot je op zij, shoot je op hem. Denk nou op plek, zal niet zitten. Pak je overdag, kap op jacht. Toen op ik kok, kan last niet klof. Waar is de prijs? in mijn lijn, splits maar down. Ik wil aan niet, je down. Jij bent clown, jij ligt laag. Zet die blokken in de kluis. Geen gelijk, breng zijn lijn door de buurt. 7-3, so draaien in je knie. Zag jij hoe zie hij niets? Tip my down, ook al ben je met je ma. In je buik nog niet klaar, nog al weer je huid. Blauw op mij, maar ziet geen feest. Rees die man, derfst kom met thee. kom eens, carry in de nacht. Die ganus zijn er niet voor grap, ik kan niet lang wachten bezig met mijn kruin is ik zie kaps zijn z'n verklein op m'n kop die voor maar voor hier in je ens. Die blokken moeten over m'n grens, hier van geen man, wat je gaat weg Want kon konsol zijn op opgevlecht Als ik daar kom, lieve schat, dan doe je kleren uit Wanneer ik kom, ga ik meteen weer de rug waar ik vandaan kom Trap met de Messi, mm. check die wordt bang als een Messi mm. Big man, doe is flexie, ik weet net je fucking niet kijk Ik ben hier voor mijn saaf, ik ben hier voor mijn kop. ren naar binnen voor die grote klapper, want ik wil die zijn. Ik ga niet zitten aan mijn zakken, jij mag zitten aan m'n baasakken Vissen check ik laat er echt zakken, vissen check ik laat er echt zakken Wat net de west, nu ben ik in snuit, afzitter bij, want dan voel ik me thuis Eén temper op die klok, je wordt gepakt, nee, je hoort echt geen geluid Wat net de west, nu ben ik in snuit, afzitter bij, want dan voel ik me thuis Eén temper op die klok, je wordt gepakt, nee, je hoort echt geen geluid oh. Als je rijdt en rijdt en die ketchup orde, laat je zoeken Maak je schade, krijg je boete, op tijd betalen er die zonde als we moeten spoeten nou ja, het is in ieder geval zo dat ik het ook niet kan verstaan, hè. Nee. Net zoals het liedje wat ik net zong, hè. Misschien moet ik dat tegen herinnering nog even een keertje zingen. Wie wie Shell overkomt someday. Nou, in ieder geval. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Ik zelf ben het spoor, dus eigenlijk een beetje bijster. Maar dat is ook helemaal niet zo vreemd, omdat Herman er niet is om me op het spoor te houden. En, en dat is nou net, hè? Deze jongens ook, hè? Ze hebben een taal bedacht die ik niet kan verstaan. Ik hoorde één woord, hè? Dat heb ik heel vaak gehoord, want ik ken Guus toevallig van heel dichtbij, hè? Nee, daar moet je niet alles van denken, maar zo dichtbij bijna, hè? Nou, in ieder geval het woord hashish, dat heb ik gehoord. Maar al die dingen die ze met dat meisje wilden doen en die seks en zo, daar hadden ze dus nog geen eigen woorden voor bedacht. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, en anders kan je het vast ergens terugluisteren. Maar omdat ze daar geen eigen woorden voor bedacht hebben, denk ik dat ze die daden ook nog nooit gedaan hebben. Of dat het andersom is, dat ze juist die seks eindeloos hebben, maar dan gewoon in een taal die iedereen begrijpt en niet zo agressief, maar gewoon lekker gezellig en vriendelijk en dat al dat andere abracadabra wat ze uitspoken is een soort fantasiewereld in ieder geval zo willen zij het laten blijken maar mij lijkt het andersom dat waar ze Nederlandse woorden voor hebben daar spreken ze er echt weinig over. En daar doen ze in de realiteit eigenlijk helemaal niks aan. Ja, eigenlijk lijkt het me er ook niks aan om zo te leven... Met dat je denkt dat iemand dood moet. Wat, waarom zou dat moeten? Wat is een idee, en waarom, waarom is dat idee? Wacht even, wacht even, nee, hou je bek nou even. Shit man, dat wijf, dat gaat er de hele tijd doorheen, hè. Kijk, dat zou nou ongelooflijke drillrap geweest zijn, zo ziep. Dat wijf gaat er de hele tijd doorheen. Maar ja, zulke teksten kennen ze dus niet, hè? Nee. Want dat zou wel weer veel te heavy overkomen op hun moeders, hè? Of juist niet. Je weet niet, hè, welke taal die moeders spreken, hè? Nou spreek ik misschien wel een geheel verkeerde tekst, hè? Maar ik kom er zo maar uit. Misschien spreek je die moeders wel helemaal niet. Die taal die die jongens hè? nee. Misschien spreek je die moeders helemaal niet. Die taal die dan in het Nederlands is. He? Dat kan ook, hè. Je, je weet het niet, hè. He. het mooiste is eigenlijk om het niet te weten. Ik heb dat altijd, hè. Dat ik gewoon lekker gezellig met mijn onwetendheid kan zijn. En, en, en, samen met mijn onwetendheid, hè. Is het gewoon, eh, ja, het is eigenlijk gewoon, eh, ja, ik, ik weet niet, hè, maar, maar ik heb soms ongelooflijke eh, fijne momenten. Eh, dat ik echt denk van, zo, dat ben ik, eh, met mijn eigen onwetendheid, eh, dat ik het gewoon niet weet. Eh, ja, het is hier gewoon... Eh, ik weet niet wat ik moet eh, doen in uw eh, ogenblikje, eh. <coughs> Nee, dat moet ik niet doen, hè. In deze dan, hè. in In dan deze, Dit In dan deze. Dit kan ook niet, hè. Nou ja, in ieder geval, op de hele manier, ik ken het niet, hè. Eh, ja. En dan deze mag ik mag verder, je weet het niet, maar, maar, maar het is gewoon zo, hè, dat, ja, ik kan het al proberen, hè, proberen er omheen te komen. En het is zo, hè, dat, je, je moet je voorstellen, het is RIDI Radio, hè, ik weet niet of jullie dat weten, het is RIDI Radio, hè, en er was eh, iemand op Riddell Radio, he, eh, Jepsi. Ja, ik denk dat ze Jepsi, maar, maar, maar ik lees altijd Jepsi, hè. Maar Jepsi-star, Die was dus op de tele Dat de je, is he, dat je het kon zien. En dat was bij Holland koststellend. Maar, maar je wil niet weten wie er ook waren, hè. Dat waren vroeger, hè? dat is al een tijdje geleden. Hè? Een jaar of vier of zo geleden. Er en, en, waren ook reden in Davos en zo. En er waren op een gegeven moment ook eh, de rappende meiden. Nou, als je nog een keertje wil horen. Hè? Maar dan eh, niet zomaar op de radio. Maar gewoon op de radio, maar dan wel via Hollands Godstellend. Dan bof je nu maar weer. Ik ben Wendelin. Ik ben Klein En wij zijn Geppende Meiden. En wij gaan... l a r o n l a o, -N. L -A -O -N. Wij zien er misschien niet zo doorsnee uit, maar vroeger had ik gewoon lang haar, skinny jeans, hakken... Toen was ik gewoon echt totaal niet mezelf, ja, ik wou geaccepteerd worden door de mensen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil gewoon mezelf zijn. Ook gewoon je kleden omdat andere mensen dat van je verwachten. En eigenlijk kom je erachter dat je daardoor helemaal niet gelukkig wordt. Want je leeft eigenlijk het leven wat een ander wil zoals dat jij het leeft. En toen hadden we ook dat we ook niet doen. Ik ben helemaal klaar voor. Het helemaal in outfit. Wij hebben vaak berichten van mij gehad die dus zeggen van hey, kijk echt niet op. Tot het niet doen. Wij zouden het ook willen doen, maar we durven dit niet. Oké. Okay. Okay. Ja? Oké, okay. oké. Wij doen het in mensen te kunnen laten zien dat je gewoon moet kunnen zijn wie je bent. Hallo. Hallo. Hi. Wie zijn jullie? Stel je even voor. Ik ben Corlijn, Ik ben Gwendoline. En wij zijn... Rappen, Rappen de Meiden. Rappen. Waar halen jullie je inspiratie uit? Uit dingen die we graag willen bereiken, maar met name dingen die we hebben meegemaakt. Kan je een voorbeeld geven? Uh, ja, mijn moeder is heel verleden, acht jaar geleden. En ja, ze <s> <laughs> is hierbij hoor. Ik ook. Dus ik hoop gewoon mijn emoties te kunnen uiten in de muziek en andere mensen te inspireren. Ja. Oké, okay, jij? Ik heb uh, zeven maanden opgenomen, gezeten. Opgesloten. Uh, ja voor psychiatrische. Och, uh, dit. Dat, ja, dat is best wel pittig. Ik willen. heb borderline. Oh, zo respect dat ze dat zo hebben verteld. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar wel een goed kapsel. Dank je wel. What inspires the outfits? Zwart-wit-rood. Zwart staat voor de donkere periodes. En het wit staat voor de positieve toekomst die we verder willen bereiken. En het rode staat voor onze positieve dat je positieve instelling ja. nou, krijgt. Zeg hem op! zingen, maar, ik moet je zeggen, jullie komen wel across, zeg maar. Jullie vallen op qua persoonlijkheid, en dat hou ik ook wel van, het intrigeert me. Ik vind het zit ook heel moedig dat jij zegt van ik heb borderline. Als jij nou moet omschrijven, wat is borderline nou dan precies? Je hebt veel last van stemmingswisselingen en uh, soms last van hele depressieve periodes. Je zit nu in een zeg maar, goede periode wat jou betreft. Ja, zeker. Ja. ja. dit geeft me wel weer zin in het leven. Ja. Oh Jan Paake. Voor mij was eigenlijk het mooiste cadeau uh, in jullie act. Uh, zodra jullie dit gaan doen en de muziek start, dan zijn het gewoon twee stralende meiden. Hoe blij jullie zijn als jullie dit uh, kunnen doen. Dat is belangrijkste. Uh, ja. Het is geweldig dat je iets hebt gevonden dat je you geeft en dat je you En ik I met dat. them. dit iets is wat je echt wilt doen, You should just dig in, keep working on it, and figure out what you can bring differently to the table than everybody else. Thank you, guys. Okay. Maar wat gaan we doen? What vinden we allemaal, um, Gordon? Ja, ik ik vind het zelf nog prematuur om te zeggen van, okay, dit is goed genoeg voor de uh, semi-final. Voor nu zeg ik nee. Okay. Is that... dan? Dit is heel moeilijk. Mm. Ik wil meer zien, ik zeg ja. Oké. Okay. Dan. I, I, don't, I don't think you're ready just yet for the next round, so just keep working on it. Keep working on it. Oké, okay? but it's a no for me. Dat is sowieso nu al twee nees, dus dat denk niet door naar de volgende ronde. Maar wees maar trots op jezelf. <laughs> Uh, I think we all okay. saw that. They're, they're interesting. Thank you. Thank you. you very much. Do Do Do it. Do So happy it might be, eh? dat als je bij Ridder Radio op een keer op een Radio dag speelt, he? dan kun je zomaar voor Holland Godstellend komen. Want dit is nou al de derde, hè? Star of Ypsystar, of hoe zou het mogen heten in het echt, he? Want in het echt weet ik zeker dat ze anders heet als in het echt, hè? He? Deze meiden van net heette ook niet de rappende meiden, ze hadden gewoon een naam. Die waren net ook voorbijgekomen, maar ik zat weer even niet op te letten, want zo ben ik. He? Als het mij niet aangaat, hoef ik het ook niet te weten. Maar andere dingen weet ik dan weer wel dat is dat deze dames op een radiodag in het echt gespeeld hebben. Dat was Jips, Jips, nou ja, in ieder geval, zij was er ook bij. Met de rappende, rappende meiden, hè? Ja. Holland Gods Talent. Nou, ik, ik, ik wacht nog even tot Dirk gaat of zo, hè. Of, of operator of dreadret, hè. Nou, dreadret heb een hele hoge kans, hè. Want die heb al een keer op een ridderradio dag gespeeld. En als je dus op een ridderadiodag dag speelt, dan kun je zomaar terechtkomen in Holland Godstellend. En dat is toch iets heel moois, hè? Ik hoop zelf daar nooit in terecht gekomen. Maar, eh, Ik heb gelukkig ook nog nooit op een radio dag gespeeld, hè? Nee. En mensen, dat zou in het echt ook niet kennen, hè? Want in het echt ben ik er ook helemaal niet... In het echt ben ik alleen maar op de radio. En dan is het nog maar de vraag hoe echt je het acht dat het is, hè? Zo is het dan ook wel weer. Maar om een lang verhaal heel kort te maken. Begin... Einde. En dat duurt nog even, he? Ja, je dacht nu al dat je er vanaf was, hè? Maar zover is het dus nog lang niet. Nee, u nog even, he? Ja, zolang Guus er niet is, hoef ik ook helemaal niet weg. Dat heb Guus tegen mij gezegd, hè? Want Guus moest nog even wat dingen doen. Het is de tijd van het jaar dat Guus nu nog even dingen moet doen, hè. Ja, wat voor dingen die dan doet, dat weet ik dan ook niet. Maar hij is dingen aan het doen en het is heel, heel belangrijk voor Guus, hè? Ja, jullie zitten er niet op te wachten, hè, dat Guus wat doet, hè. Nee, jullie zitten er gewoon op te wachten tot je hem ken horen op de radio. Maar dat is geen probleem, dat ken ik zo aanzetten, hè. Ja, dat is gewoon, er staat hier allemaal dingen, Guus, en Guus, en Guus dit, en Guus dat, hè? En Guus zo, en Guus hier, en Guus daar, en Guus aan deze kant op, en Guus. Alle kanten kennen het op met Guus, hè. Het is eigenlijk wel een beetje een vervelende kerel. Want op het moment dat je denkt dat je er wat aan hebt, hè, dan blijkt die je toch weer anders te zien. Of dat het toch weer anders ligt als dat het ligt zoals het ligt. Hè. Maar zo ligt het dan wel. Maar het is dan toch wel weer anders. Het is best wel ingewikkeld. Het is niet zo simpel als dat mensen denken dat het eenvoudig is. Hè. Het is best wel moeilijker. Het is veel moeilijker. Sommige dingen zijn zo moeilijk hè, dat, dat je het gewoon niet eens kan verzinnen dat het zo moeilijk zou kunnen zijn. Hè. Want sommige dingen zijn echt heel makkelijk als je het zou verzinnen. In ieder geval als ik dingen verzinnen, dan zijn ze vaak zo makkelijk. Dat ik echt denk: jeetje, de vraag is niet hoe kom je erop. Hè? Maar de vraag is meer hoe kom je er vanaf. Tot allemaal van die hele kleine sprongetjes. He. Daar hebben de moderne mensen helemaal geen boodschap aan. Die willen alleen maar grote sprongen. Van snel naar ver. En van dan weer verder. He. En verder. Verder. Oh jee, je hoeft er nog maar één letter aan toe te voegen en het is niet leuk meer. Verder, nee, met die ene letter erbij, hè? Dus, eh, je ziet, ik hoop nooit meer dat we terug gaan naar de gulden. Hè? Ja, iedereen wil dat wel, maar stel je voor dat we de gulden weer hebben. Hè? Dan staat overal die f weer voor. En dan staat die f er dus ook achter. Hè? Want anders heeft die f geen waarde. Nee, zo'n f heeft geen waarde zolang je er geen waarde aan hecht. En of die nou voor of erachter staat, hij staat er, hè? die f. Die f van verder. dat nou je ja, aan het einde dan, hè. Verder. En, en, en dan die F natuurlijk, hè. Maar waar zijn we mee bezig? Waar gaan we heen? En waar moeten we naartoe? Eh, ik moet eigenlijk pissen. Nou, dat is een mooi moment voor Jipsy Star om te genieten van eindelijk een keertje. Nee, dat gaat ik dus niet doen, hè. Zo dom ben ik dan ook weer niet, eh. ik, ik zou dat bandje kunnen opzetten voor Guusje straal, eh. Maar dat doe ik niet, eh. Nee. Ik, ik, ik, ik, ik ga eh, wat, eh. ik, ik, ik wat anders doen, Ik ga wat anders doen. Ik, ik ga ervan genieten, Je eh. wilt alleen nog maar genieten, en eh. Het is nu nog mooi weer. Dus laten we dat samen doen, mee eh. Met z'n Samen grow Tommy, me Stay. nou, dan ben ik nu. Nou, dan wat zal ik zeggen? Nou, ik moet weer even aan de knopjes zitten. Ogenblikje hoor. Dus komt allemaal goed. Hoi, oh, jij, ja, jij, ja, ja, ja, wat een dag, joh, wat een dag, wat een wereld, wat een leven. En waar gaat het eigenlijk over in? En... Hoewel... Wel oh, net zoals dat liedje van zo net. Want als ik aan je denk, ja, echt waar, als ik aan jou denk, dan krijg ik echt kriebels in mijn buik, en niet van die kleine kriebels maar. Van die fijne kriebels. Die kriebels. Die, die je soms voelt tot in je schouders. He, heb je dat wel eens gehad? Van die kriebels. Dat je echt dacht van wauw. Dit is het helemaal voor mij. Anders hoeft het niet te zijn. Dit is precies wat het wezen moet. Wat het wezen moet. Het is toch wat het zijn moet. En waarom moeten? Soms zie je ook gewoon mogelijkheden. Ja. Onvoorziene mogelijkheden soms zelfs. Dat je ineens denkt van hè? En, en hoe? En, en dat je afvraagt kan dat? En dan blijkt het zo te zijn. En dan vraag je je af hoe is dat zo gekomen? M maar dan blijkt het al zo te zijn. Dat is gekke. Het echte leven. Z zonder al dat gedoe eromheen. Maar goed. Gewoon jezelf kunnen zijn. En. Hoe het dan gaat. Zo gaat het dan. Daar ben je zelf bij. Dan heb je sommige mensen die zeggen dat je daar dan zelf van alles en nog wat aan kan doen. En kan veranderen. Maar. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is een van de grootste leugens. Die er verteld worden. Dat jij zou kunnen doen. Wat jij zou willen. Want ik weet niet of je jezelf kent. Maar ik ken mezelf wel. En ik. Je zou altijd meer willen. M maar ik ken mijn beperkingen. Beperkingen. Ja. Iedereen heeft ze. Beperkingen. Grenzen. Gewoon. Even geen mogelijkheden meer zien om. Ja. Eigenlijk is niets makkelijker dan gewoon jezelf te zijn en te blijven. Dat is best wel moeilijk. Het is helemaal niet eenvoudig. Want mensen verwachten... Ja... Ze, ze verwachten allemaal dingen van je. Dingen die, die, waarvan je weet dat, dat je die, nou, dat kun je nooit waarmaken. maken. Ah, als je kan toveren. Dat kan ik dus niet. Goochelen kan ik een beetje, maar ben ik ook niet echt heel goed in. Is, is misschien wel een leuke voor de volgende ridderradio-dag dat ik een keer goochelen met de natuur doe. Ja. Heb je geen computer voor nodig om te goochelen? Nee. Ik, ik, ik weet wel, de meeste mensen en zo, die, die gebruiken goochel om te goochelen... en dan denken ze dat ze iets gegogeld hebben, maar in werkelijkheid heeft de goochel iets gegogeld. Wa waardoor je, je dus altijd eigenlijk vragen moet stellen. Is dit nou om... of voor of... Wegens Goochel? Of is dit nou voor... mei? Maar ja, we zijn nu al na mei, maar eigenlijk als je het goed bekijkt zijn we ook weer voor mei, want er gaat nog een mei komen. Ja, M mij doet het niet zoveel, de seizoenen gaan aan me voorbij ja echt. Het, het, Op de een of andere manier komt het en gaat het. En op een gegeven moment. Komt het weer. En, en, en dan weer. En opreizen naar de kapper, maar van mij hoeft het niet meer, al het haar wat je daar kan laten groeien, dat kan jou uh, verder laten bloeien. Ja, dan moet je dat niet in het Oud-Nederlands horen, want dan klinkt het weer heel negatief. Maar ik bedoel het heel positief. En dat is het moeilijke van woorden: dat je nooit precies weet wat precies. uitgelegd wordt aan de andere kant bij de ontvanger. Want dat heb je met taal. Metaal. Metaal. Nee, met taal. Oké, okay. dus het een is met één T en het andere met twee. Heb ik dus zelf een probleem? Ik lust helemaal geen T. Nee. Maar dat is een heel ander verhaal. Stel je voor dat het gewoon... Ah, je hoeft het je niet eens voor te stellen, sommige dingen zijn gewoon zo. Maar, maar... Nee, ook niet. Hoewel, stel je voor dat, nee, maar dat moet je ook echt even gewoon helemaal, effe, doe even gewoon helemaal mee, hè. Stel je voor dat sommige dingen zo zijn, als dat jij denkt dat ze niet zijn. Zijn ze dan zo? Denk jij dat alleen maar dat het, ...niet zo is? Of heb jij gelijk? En zijn die dingen die zo zijn, niet zo? Dat zijn hele belangrijke vragen in tijden, zoals deze. En, en die vragen stelt bijna niemand zich... Zullen we alleen maar ja of nee? Eenvoud. Multiple choice. En als je het anders uitspreekt, neem mij niet kwalijk. is toch gek? Want er is niet één keuze... Die goed is. Geen enkele keus is de juiste. Nee, dat, ja, ik, ik weet het. Het klinkt heel gek. Dat je gewoon geen enkele keus de juiste is. Maar toch, hè. Maar toch. Heb jij wel eens een keuze gemaakt... En dat bleek de juiste te zijn. M mijn ervaring is zelf eigenlijk. En dan wil ik dat niet gelijk generaliseren. Ik vind het gewoon sowieso leuk om het woord generaliseren te gebruiken. Want dat is een heel moeilijk woord. Maar. Het is toch. Eigenlijk allemaal onbegrijpelijk. Het gaat toch eigenlijk helemaal nergens over. Dus, het is eigenlijk alleen maar belangrijk wie je vrienden zijn. Dan kan je één ding vertellen. Ik hou van al mijn vrienden. Ik heb er een boel. Echt een hele boel. En ik hou van ze allemaal. Maar, maar wel op een andere manier. Nee, er is niet één manier om van iemand te houden. Nee. Er zijn wel miljoenen manieren om om van iemand of iets te houden. Het leuke is, op deze wereld zijn er ook miljoenen mogelijkheden om die ietsen of die iemanden of andere wezens te ontdekken op deze wereld, maar we moeten opletten. Want zo goed gaat het niet. Het worden er steeds minder. Die anderen. Die niet zoals wij zijn. Het is raar, hè. Dat wij de hele wereld. Naar onze hand Zetten. Ja, zetten. Ja, dat is goed jongen. Je wordt echt helemaal gek. Het is, het is, het is geen moment om even door te draaien, maar... Er zijn waarschijnlijk mensen die luisteren, maar... Je, je wordt hier helemaal gek van die verwarring en... Die onduidelijkheid. Want dat is eigenlijk wat iedereen wil... Ik merk nu bij mezelf dat ik dat zelf ook wel zoek. Nee, niet de onduidelijkheid, maar... Juist die helderheid. Die zekerheid dat ik... Ik, ik weet waar... Naartoe. Waarheen. En waarvoor. Jongens, jongens. Ik, ik kan het echt allemaal eigenlijk niet volgen en, en toch heb ik er allemaal gedachten over en die deed ik dan ook nog maar. Heeft iemand er wat aan? Slaat het ergens op? Dient het ergens toe? Ik weet het niet. And the next, we're going to bring on the great spiritual signal, Sister Grove Ever Music in the air. Up above my hips, I hear music in the air. Ziek in de lucht was in plaats van helikopters. Kleine klote vliegtuigjes en hele grote kut vliegtuigen. Ja, en dan heb je ook nog allemaal bosbranden. lijkt bijna overal te fikken, in de hoofden van de mensen, in de wouden, op de velden, in de huizen, maar niet daar op de plek. Waarvan op de een of andere manier iemand bepaald heeft dat die plek er heel erg toe doet en dat het super belangrijk is. Die plek die er niet toe doet, dat zijn de mensen die denken dat ze er niet toe doen en dat het heel belangrijk is dat wat ze doen. En daar lullen ze dagen over. Dat dit wel kan, dat dit wel moet en dat dit wel hoeft. Hoeven. Leeft u nog waar in een wereld met hoeven? Maar zo is het niet meer. Maar je hebt nu nog wel een paar paardenmeisjes. En andere hobbyisten. Dan hoop ik niet dat die hobbyisten nu samen met die paardenmeisjes, want dat is ook niet de bedoeling. Maar het zou zo kunnen. Je weet het niet meer, hè, tegenwoordig. Je hoort van alles. Het zou allerlei dingen zou zomaar kunnen gebeuren die jij niet in de hand hebt. Ja. Het is, is toch wel fijn als de dingen gebeuren die jij in de hand hebt behalve dan als het misgaat dan is het niet zo leuk dus eigenlijk mijn strategie is gewoon zo min mogelijk in de hand te hebben en, en zoveel mogelijk uit de hand te geven Ja, want als je het in je hand wil hebben, dan kan je het niet geven. En dan loop je de hele tijd maar met van die knuisten rond. Dat vind ik niet zo leuk, mensen met knuisten. Nee. Ik heb, ik heb liever een open, gulle, lege hand. Dan een knuist. En een brok goud erin. Of iets anders. Van tussen aanhalingstekens, Waarde. Ja, waarde. Dat is ook zo'n gek woord. Zeker als je tussen aanhalingstekens zet. Want wat heeft het dan nog voor waarde? Ja, waarde gewoon. Maar is het zo gewoon? Heeft alles wel waarde en hechten we er wel de juiste waarde aan. Ja, want het is niet allemaal zomaar voor niets. En toch is het gratis. Ja. Ja, het is, het is echt zo. Het, het is echt niet anders. Maar mensen maken overal geld van. Of andere dingen. Van alles. Weten ze geld te maken. En andere dingen. En wat moeten we er allemaal mee? Onze huizen staan vol. Met andere dingen. Ja. Dat is echt waar. Er zijn eigenlijk maar een paar dingen waar we echt gehecht aan zijn. Die we niet kunnen missen. Denk je even in welke dingen in het huis waar jij je nu bevindt, zou jij niet kunnen missen? Gewoon niet, hè? Gewoon niet, niet dat je gewoon, nou ja, dat wil ik over drie maanden nog wel eens een keertje beet houden of aan denken. Nee, gewoon niet kunnen missen betekent gewoon. Die heb ik gewoon iedere dag altijd nodig. Z zijn er zijn eigenlijk maar heel weinig dingen. Ja. Maar ja, mensen blijven altijd ontevreden. Ze hebben altijd overal problemen mee of ze zien overal mogelijkheden. Dat is grappig aan mensen. Dat ze aan de ene kant een heleboel problemen kunnen zien en aan de andere kant ook een heleboel mogelijkheden. Want het schijnt dat juist de problemen de mogelijkheden scheppen. Nou, het zou mij wel uitkomen als er iemand even een tijdje zou komen scheppen, maar. Zo zit de wereld niet meer in elkaar. Je, je moet eerst betalen voordat iemand komt scheppen... En scheppen is toch zo eenvoudig. Stel je voor, ik roep nu alleen maar A. Dan heb ik toch die A geschapen. Of ik roep B. Heb ik dan ook mooi aan mijn schepping toegevoegd. kan ook C zeggen. en D. D. Niet te veranderen met... Nee, nee, zo. Ja, zo. D. Nee, wat jij net deed was en een B. Nee, je moet echt andersom. Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval. En uh, over dit soort dingen kunnen mensen dan eindeloos... ...twistgesprekken hebben. Ja. Het zijn hele merkwaardige tijden, mensen. Het, het zet je aan tot denken. En, en, en wie wil dat nou eigenlijk? Tjie, ik weet het niet over oh, over you are so thoughtless of me you say things that make me so show it in so many little things you do? Or is that just your way of telling me we're through? You're much too much on my mind. I guess that you just shouldn't be, and maybe if I thought less of you, baby, you wouldn't be so thoughtless. so That you just shouldn't. Achtergrondje-koortje was wat hard. Kun je nog een nummertje of niet? blame To blame someone who depended on you to be fair. I should have been glad for once to have had a love I'd no right to claim. But I played a smile. Then you broke my heart and I've only myself to blame Was shame, I've only myself to blame I won't leave myself Tja. Dan krijg je dat weer. Dat dat dat mensen niet begrijpen. Dat de tijd eigenlijk iets is. En het staat altijd stil. De tijd staat stil. Ja, er is geen oude muziek, er is geen nieuwe muziek. En net werd mijn nieuwe muziek afgekraakt. En het was notabene de nieuwste van de nieuwste van het nieuwste van de nieuwste muziek draai ik eindelijk wat behoorlijke muziek wordt er weer afgekraakt als oude muziek en nou ben ik helemaal het tijdspoor bijster dus welke richting kan ik nu opgaan? Ik zou kunnen proberen om het een of het ander experiment te gaan vervolbrengen. Mits, ja, mits het experiment lukt. Want dat heb je met experimenten dat je dat eigenlijk vooral doet omdat je niet weet of het gaat lukken. En, en, en durf ik het wel aan, zo'n experiment? Dat ik gewoon eventjes helemaal denk van nou, het is een experiment, het moet kunnen. Weet je, er, er zijn ook grenzen aan mijn beperkingen. Ja. Volgens mij heeft iedereen dat wel. Grenzen aan zijn of haar of genderneutrale. Beperkingen. Er, er zijn gewoon grenzen. Er zijn gewoon beperkingen. Je kan niet zomaar alles. Maar alles zou zomaar kunnen. Ja, dit is eigenlijk best wel ingenieus hoe het allemaal in elkaar zit, zonder dat echt de volgorde van belang is. Nee, volgorde is helemaal niet van belang, man. Nee, het kan gewoon zomaar in één keer op een compleet andere volgorde komen te staan, en dan heb je in één keer... Mensen, konijnen, dennenbossen. Nou, je wilt het allemaal niet weten, joh. Het leven is eigenlijk veel te ingewikkeld voor iemand zoals ik. Ja, het is eigenlijk gewoon... Het had veel simpeler kunnen zijn. Wa waarom heeft niemand daar ooit aan gedacht? Om, om dat even eenvoudig te maken. En, en e e even een duidelijk briefje kunnen geven van nee dit is wel nieuw en dit is oud en, en, en dit kan niet. En zou je dat nou wel doen? En dat heb ik eigenlijk bij alles wat ik doe. Die vraag, of ik dat nou wel zou doen, of zal doen, of dat ik dat wel gedaan had moeten hebben, of dat ik dat gedaan heb, en waarom ik dat dan, nou ja, dat is maar allemaal vragen. En dat is alleen maar mijn leven, hè? mijn leven roept bij mij al zoveel vragen op. Dat ik er niet over ga beginnen bij alle vragen die mij te binnen schieten als ik aan jullie denk. Ja, misschien hebben jullie dat omgekeerd ook wel. Kunnen kun jullie even omgekeerd denken? Even de andere kant op. Denk even gewoon anders. Of denk gewoon even niet. Dat schept een hoop ruimte. Dan, dan hoef je het echt allemaal niet te weten. Dan zou het dimmen gewoon kunnen zijn, of juist niet. Is het wel? Hallo? Ik zie ni niets meer. En ik hoor ook niets meer. Waar is alles gebleven? O oh ja. Nu is het er weer. Maar het is, het is zoveel. En, en, en waar moet ik dat dan plaatsen? Is het goed? Is het fout? Kan het beter? Tuurlijk, alles kan beter. Maar ja, waarom zou je? Tja, beter betekent dat je grenzen moet overschrijden. Of dat nou wel zo'n goed idee is. Dan heb ik nog een vraag: welke grenzen en waar zijn ze eigenlijk? Zijn er wel grenzen en hoe ga je ze over? Wie zal overkomt toch? Of is dat? Uh... Jeetje, hoe, hoe, hoe zou het kunnen dat het kan dat het zo is? Dat zijn allemaal van die vragen, die, die, die schieten me dan door mijn hoofd en dat gaat dan zo snel dat ik geen tijd krijg om het antwoord te vinden. En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Want je hoeft het antwoord niet te vinden. Het enige antwoord dat er is... ...dat ben jij. Dat betekent helemaal niet dat je zo bijzonder bent. Ik ook niet. Het slaat eigenlijk allemaal nergens op. Het is wat je toekomt en... Daar heb je ook eigenlijk niks aan. En, en, en de meeste mensen komt van alles en nog wat toe. Waarvan ik denk van jeetje. Hoe komt dat ze toe? Alle dingen die mij lijken toegekomen te zijn. Zijn ongelooflijk keihard bevochten. Ja, ik... Ik kan wel even eerlijk opbiechten, ik was vroeger een nogal brute man. En door middel van een radioprogramma probeer ik wat softer te worden. Ik weet niet, je kan ze volgens mij nog wel ergens terugluisteren, de oudere programma's. En dan zie je dat ik een ongelooflijk vinnig mannetje was van, hé, hey, doe nou niet even, doe even normaal en zo. Nu maakt het me helemaal niet meer uit of mensen normaal doen. Ik, ik vraag mezelf af of ik zelf wel normaal ben en, en wat normaal dan is. Ik heb Willem ooit een keer proberen uit te leggen, dat was in 2001 of zo. Dat is ook al heel lang geleden. Dat je zoiets had als een norm. Au. Oh. Zo'n soort glibberig ding want dan gaat bepalen wat de norm is. En omdat het ding nogal glibberig is, kan de norm nogal eens aan verandering onderhevig zijn. Want glibberige dingen glijden soms uit hier. En soms ook daar. Ik, ik, ik weet niet, uh, nou ja, het is... Dit verhaal ga ik echt niet. Toe. Ik, ik wilde alleen dat. Ik moet mezelf nu echt eventjes helemaal afkappen. Hè? Want. Jongen, ik. Ik zou er zomaar een paar dingen uitgooien. die ik dan daarna weer zou moeten uitleggen. Ik, ik weet niet of je dat kent, maar voor sommige dingen die je er dan soms zou willen uitgooien... ...daar heb je dan een uitleg nodig van meerdere uren. En, en die ga ik er echt niet voor nemen, dus ik gooi het er gewoon niet uit. Misschien... Hoezo? Nee, wacht even, nou ik erover denken het was eigenlijk ook allemaal ongelofelijke bullshit wat ik dacht. en Sorry dat ik er zoveel woorden aan vuil gemaakt heb. Het zijn allemaal maar woorden. En, en zolang je niet weet waarnaar die woorden precies verwijzen. Naar welke woorden gesproken, gedacht... Ja, denk er eens over na. Maar het hoeft niet hoor. Want van, van denken ben ik zelf nog nooit eigenlijk beter geworden. Nee, het is, ik ben eigenlijk nog nooit beter geworden. Ik ben eigenlijk altijd dezelfde geweest die, die ik was. Die ik ben. Afgelopen weekend was mijn familie bij me op bezoek en die herkende me ook nog steeds. Erger nog, als ze een blinddoek op hadden gehad, hadden ze me nog steeds herkend. Om de dingen die ik zei. Hoe ik spreek. Hoe ik praat. De dingen die ik zeg. Ik zal je vertellen. Ik. Al meer dan 35 jaar geleden of zo. kwam ik een keer in de bioscoop. en ik. sta daar zo in de rij te wachten. om een kaartje te kopen. en ik zeg wat tegen iemand waarmee ik naar de bioscoop ga. Ik zeg wat. en iemand voor in de rij. draait zich om. en die zegt: Hé hey, Guus. Hij zei Guus-Jan, want zo heet ik haar eigenlijk. Ja, serieus. En, en die kende mij nog van de kleuterschool. Op de kleuterschool, ik al ongelooflijk domme dingen gezegd we hebben. <coughs> die mensen helemaal niet vergeten zijn of zo. En mijn stem is echt best wel veranderd. Want vroeger klonk ik heel anders. Maar. Op de een of andere manier sla ik zoveel onzin uit dat dat mensen dat onthouden. Ja, mijn ervaring in het leven is dat al herhaal je eindeloos veel keer zinnige dingen, daar doen mensen nooit iets mee. Maar zeg. Eén keer iets ongelooflijk, onzinnigs. En mensen onthouden het hun hele leven. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus vanaf dat moment dat ik dat ontdekte, heb ik besloten om alleen maar onzinnige dingen te zeggen, die dan blijven hangen. En die dan misschien wel... En soms ook niet. Toch in één keer... Zinnig blijken te zijn. Ja, dat kan. Dat is gewoon zomaar in één keer dat je echt jarenlang gedacht hebt van... Oh, een onzin. Komt weer in mijn kop op, joh. Die gast eindeloos kan ik die gast niet uit mijn kop krijgen? En dan jaren later. In één keer op een onverwacht moment. En dan. Ja. En dan. Denk jij dat het zinnig is? Wat ik toen ooit gezegd heb. Maar. Het blijft natuurlijk onzin. Omdat ik het gezegd heb. Het, het wordt pas. Zin. Op het moment dat je het zelf. Zegt. Je hoeft het niet te bedenken, ik bedenk ook niks, dit komt allemaal uit mijn mouw. En als mijn ene mouw leeg is, schud ik gewoon aan mijn andere mouw. En als die dan weer leeg is, dan is mijn andere mouw vast wel weer vol. Het, het houdt gewoon niet op. Je moet alleen zorgen dat je wel mouwen hebt. En dan zie ik tegenwoordig wel met het mooie weer en zo. Dat er een heleboel mensen korte mouwtjes hebben. Maar dat geeft weinig gespreksstof. Je, je kan beter wat langere mouwen hebben. Daar, daar komt wat meer verhaal uit. Wat meer tekst. En, en reden wilde ik zeggen, maar... Zo, nee. Reden, nee. Dit is eigenlijk onzin. Maar toch. Het zou kunnen. Je weet het niet, hè. Dat het toch ergens over gaat. En als het toch ergens over gaat, wordt het ongelooflijk waar op het moment dat je gaat bedenken van wat heb ik nou gehoord en waar ging het ook weer over. We, weet jij het nog? Nou, ik niet meer. Ja, ik echt niet. Ik moet het programma echt helemaal terugluisteren... om te weten waar ik het nu überhaupt over heb. Want ik, ik weet het nu al niet meer... waar ik het net over had. En eh, als jullie het weten, dan zijn jullie veel heldere geesten als ik... Nou moet ik wel even opbiechten dat ik zelf niet zo'n heldere geest ben, en, en zelfs niet heb. Maar, er is één ding, en, en dat weet ik zeker. Dat ik dat zeker weten niet weet. Waar al die woorden vandaan komen. Het is natuurlijk ook een onzin verhaal. Want ik weet dat ik een stemband heb. En een mond en longen. En dat je daardoor met je geest schijnt ook ergens te huizen. Misschien in mijn hersenen, als ik er daar nog wat van over heb. Maar verder. Weet jullie nog waar het over ging? Ik ben de draad kwijt, hoor. Ik, ik, ik ben helemaal de draad kwijt. Dus ik, ik ga gewoon even wat anders doen. En wie weet, verandert het dan in één keer allemaal. Wat hoeft niet, maar ook zo blijven. Doei! Doei, doei! To wait until my change comes. All of my party time, I got to wait until my change comes. All of my party time, I got to wait until my change comes. Because the Lord give it, the Lord God taketh away. Let it be the name of the Lord. I got to wait, wait, wait, home the change. Wait, wait, wait, wait on the change. of my come now. The servants came running, told Job all his cattle was dead. The servants came running, all of my cattle was dead. The servants came running, told Job all of his cattle was dead. Job said, the Lord give it, the Lord God taketh away, let it be the name of the Lord. Your wife told him, why don't you cuss your God and die? I'm not Veel mensen, de verandering komt vandaag nog niet. Maar misschien komt die morgen wel. En dan ben ik er weer. Doe jullie heel voorzichtig. Gedraag je. En uh, blijf van elkaar houden. Want dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is: houden van elkaar. Mekaar begrijpen slaat eigenlijk helemaal nergens op is er ook helemaal nergens voor nodig. Want jij bent jij. En ik ben ik. En zolang we van elkaar houden. Kunnen we dat van elkaar hebben. Mooi toch. Kusjes voor iedereen. En uh, ja, Misschien. Als je Star er nog is. Doe ik nog één liedje. Voor Gypsy Star. Maar dat is alleen maar voor Gypsy Star, hè? Of voor niemand anders. Ah, daar komt die Gypsy. Zit je er klaar voor? Oh. Gypsy. Gypsy. Gypsy. Oh. Het, het zal het je niet nog het, het lukt niet. Een Gypsy. Kusje eh. geven je ah. een heel dat zacht kusje. Oké. Okay. Op je. Oké, okay. oké. Okay. Wacht even, wacht even. wacht even, ja dat is wel heel ingewikkeld nu. Een gelijk. kusje. Dat is speciaal voor Gypsy. Oh, ga je, je nou? Kan ik het niet meer? Oké, oh, nou moeten we het weer samen. Kusje op je andere. Ja, kan ik het nou? Bekeken? Ik weet het ik, ik, ik ben heel dichtbij. het risico in het leven is geen risico te nemen. Ja, hè? dat klopt, ja. Precies. Ja. Maar laten we vooraan beginnen. Waar, ben je, waar kom je vandaan? Nou, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Bussen. Bussum? Ja. Waar jij woont? Oh, ja, dat was een keer. Ja, ja. liefde ja, ja. even naar Bussum gebracht. En ja. had, uh, ja. Jij woont in de straat waar ik op de lagere school heb gezeten. Dus ja. kwam in Emma school. En uh, daarna ben ik naar Amsterdam gegaan om te studeren. En dat heb ik wel erg lang volgehouden. Dat studeren ook, overigens. Maar in Amsterdam woon. Ja. En uh, ja, daarna ben ik gaan werken en uh, uiteindelijk voor mezelf begonnen met investeren in bedrijven. Wat deed je vader? Uh, mijn vader was, uh, voordat hij weer terugkwam naar Nederland, directeur van vliegvelden van de KLM. Die Zo. Die toen nog zelf vliegvelden had over dat ter wereld. In de pionierstijd van de luchtvaart. En is uh, teruggekomen naar Nederland en uh, terechtgekomen in de verzekeringen. Hij werkt bij het Centraal Beheer. Maar op een gegeven moment is hij elkaar weggegaan. Ja, nou, dat, dat was een beetje uit de tijd dat uh, de luchtvaartmaatschappij zijn eigen films werd gecommuniceerd. Dat ja. werd ook vaak door de overheid.